1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De gemeente Den Haag heeft het gehad met de Vira en de NS. Volgens Rusland verliest Assad terrein in Syrië. En de Rabo-wielermannen gaan verder onder de naam Blanco Pro Cycling. Vanmiddag is er zon, er zijn ook wolkenvelden, temperaturen liggen rond het vriespunt. Vanavond van het zuiden uit winterse neerslag, mogelijk met ijzel. En er komt er morgen een dooiaanval met veel bewolking, een periode met regen. En de temperatuur loopt overal op tot enkele graden boven nul, met veel wind ook nog eens. Dan het weekend wisselvallig met regen en het wordt 8 tot 10 graden. De gemeente Den Haag wil zelf een nieuwe intercityverbinding tussen Den Haag en Brussel. Want nu zijn we buitengesloten van het internationale treinverkeer. Dat zegt tenminste wethouder Peter Smit van Den Haag. Goedemiddag meneer Smit. Goedemiddag. De wethouder van verkeer, waarom wilt u een eigen verbinding? U heeft toch de Vira? Nou, wij hebben de Vira niet. En dat is nou juist het punt. Hè? U zei eerder, we hebben het gehad met de Vira en de NS, maar zo zit het niet. Uh, oorspronkelijk afspraak was dat wij acht keer per dag een Vira naar Den Haag... En Brussel zouden krijgen. En die is er niet gekomen. En daarom onderzoek ik nu uh, de alternatieven. Want de VIRA die rijdt met problemen? Nee, omdat de VIRA, ook als die met problemen rijdt, helemaal niet Den Haag aandoet. Dat is het probleem. U moet, over, u moet overstappen. Precies. Ah, ja. Precies. Uh, Den Haag is niet aangesloten op deze verbinding, terwijl dat wel was afgesproken. En toen de afspraak gemaakt werd, uh, was de internationale economische sector in Den Haag maar half zo groot als die vandaag de dag is. Dus de noodzaak van die verbinding is vandaag veel groter dan toen. Een grote stad als Den Haag hoort op het internationale net aangesloten te zijn, zegt u? Zeker, zeker, ja. Ja, dat is nou niet zo. Nou begint u een onderzoek met Arriva en Veolia. Wat, wat moet er onderzocht worden dan? Nou ja, kijk, in eerste plaats zeggen wij tegen de Kamer en de regering... dat de afspraak gehouden moet worden. Maar als dat dan niet lukt dan zoeken wij naar een alternatief. En het alternatief is een gewone intercity Den haag brussel zoals die er tot afgelopen zondag ook reed. Want zondag reed er nog de Benelux-trein. Want zondag reed er nog de Benelux-trein. Ja, en nu heeft u helemaal niks, zegt u. Uh, zo is het. Ja, u begint niet voor niks zo'n onderzoek. Uh, zit er haalbaarheid in, denkt u? Dat zou best eens kunnen. Ik merk in ieder geval belangstelling, uh, ook aan Belgische zijde. Want die willen ook graag naar Den Haag. Want die willen ook graag naar Den Haag. Maar zo'n intercity gaat naar veel meer steden dan Den Haag. Die gaat naar Den Haag, Delft, Rotterdam, Dordrecht. Dordrecht is echt een stad die op het ogenblik ook behoorlijk te lijden heeft aan het ontbreken van die verbinding. En dan Roosendaal, Antwerpen, et cetera. Dan lijkt me toch een probleem opdoemen. Want ja, Arriva en Violia, die mogen die wel op al die sporen rijden die er leren. Het internationale treinverkeer is in principe geliberaliseerd, dus in principe zou dat moeten kunnen. ja, nu rijdt nog vaak DNS daar, hè? Jawel, maar het principe is dat internationaal treinverkeer is geliberaliseerd. Ja, dus dat moet dan. Uh, ja. En dan krijg je wie gaat dat bekostigen en, en hoe ziet u dat voor u? Nou, uh, juist dat moet onderzocht worden. Daar doe ik dat, dat onderzoek naar. Ik weet helemaal niet of er geld bij moet. Uh, het, het, een gewone Intercity is een stuk minder duur dan uh, de Vira. Uh, en in de Benelux-trein zaten tot zondag ook mensen. Ja, en daarom een brandbrief. Want die zegt, de, de, de rook slaat eraf uh, van die brief die u gestuurd heeft naar de Kamer. Nou, de, de, de, die brief is al uit oktober. Uh, toen hebben we een be beetje gezegd... het ziet er naar uit dat wij die verbinding niet krijgen met de Vira. En de uh, NS heeft een reserveringssysteem en hogere tarieven voor de Vira uh, gemaakt. Die combinatie is voor Den Haag zeer nadelig. Overstappen en meer betalen, dat is een zeer nadelige combinatie. Uh, en toen hebben wij gezegd, uh, uh, ja, dat vinden wij niet mooi. We hebben toen gepleit voor het behoud van de binnenlux trein, totdat het uh, goed geregeld ja, zou zijn. Hè? is ook niet gelukt. Nou, en dan nu uh, kijken of er een eigen nieuwe verbinding weer eens tot stand kan komen. We zijn benieuwd naar wat dat onderzoek gaat opleveren. Meneer Smits, wethouder van Den Haag. Ik dank u wel. Goedemiddag. De man die wordt verdacht van het doodschieten van juwelier Fred Hunt uit Amsterdam. Die man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. De 20-jarige Soufiane B. Had in oktober 2010 samen met een andere man... de zaak van Fred Hunt en zijn broer Gerard overvallen. En toen Hunt de twee overvallers naar buiten wilde werken... werd hij op straat in zijn buik geschoten. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis. De persrechter legt uit waarom die straf 18 jaar zo hoog is. Dat is vanwege het brute geweld wat gepleegd is. Uh, bij de overval op Hunt gaat het om iemand die op uh, een winkelier... die op klaarlichte dag uh, is doodgeschoten... Uh, omdat deze daders met uh, hun buit uh, wilden vluchten. Uh, dat dat een enorme impact heeft gehad op, uh, op de nabestaanden... waar onherstelbaar leed aan is uh, aangericht. Uh, maar ook op de samenleving die uh, enorm geschokt was door wat er hier gebeurd is... Uh, en wat de rechtbank hem kwalijk neemt... is dat hij daarna gewoon is doorgegaan met uh, het voorbereiden van overvallen. Dus er is geen enkele blijk van spijt of van vroeging. Sterker nog, uh, hij is gewoon doorgegaan met het plegen van overvallen... of althans het voorbereiden daarvan. En die mededader bij die overval op Hunt uh, is uh, nooit gevonden. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Syrische president Assad is aan de verliezende hand... dat zegt de Russische plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken... Michael Bogdanov. Rusland is een trouwe bondgenoot van Assad in het conflict. En correspondent David-Jan Godfar legt uit... in welke context die Russische minister dat zei. Hij ging in op de vraag of Rusland voorbereidingen treft... om Russische staatsburger's in Syrië te evacueren voor het geval dat nodig is. Nou, hij heeft, hij heeft toen geantwoord. Ja, die plannen die zijn er. Maar daar is het nog te vroeg voor. En vervolgens zei hij dat hij inderdaad niet uitsluit... dat uiteindelijk Assad die, uh, die burgeroorlog kan verliezen. Maar zegt hij dat zal dan tegen een onacceptabele prijs zijn. Kijk, die oorlog is al twee jaar aan de gang. Er zijn al tienduizenden slachtoffers gevallen. En uh, het zal nog wel even duren voordat de oppositie uiteindelijk wint. En dat zal dan tegen een prijs zijn van nog eens uh, tientien, tienduizenden. En de uh, slachtoffers. Uh, dus in dat verband heeft hij dat, uh, heeft hij dat gezegd, maar het is inderdaad voor het eerst dat een Russische officiële functionaris heeft gezegd dat Assad het uh, pleit misschien wel het kan verliezen. En dat dat zou kunnen betekenen dat Rusland de steun aan Assad heroverweegt? Nou, vooralsnog is dat niet het geval. Uh, kijk, Rusland heeft uh, China drie keer een uh, resolutie in de Veiligheidsraad voor scherpere sancties tegen uh, Syrië tegengehouden. Gisteren nog heeft uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, uh, woedend gereageerd op het besluit van, van de Verenigde Staten om de oppositie te erkennen. Um, en dat zal niet zo 1, 2, 3 veranderen. Um, ja, en zoals je zei, Syrië is de enige bondgenoot van, van Rusland en andersom in het Midden-Oosten. Dus zo makkelijk zal Rusland uh, Assad niet laten vallen. Maar uiteindelijk zijn ze misschien wel gedwongen. Vooralsnog is het dus niet echt sprake van een uh, enorme politieke wijziging. Maar het feit dat er gedacht wordt over een mo mogelijke nederlaag van, uh, van Assad is wel degelijk opmerkelijk. Correspondent David Jan Godfroy. Een VMBO-school in Meppel gaat onderzoek doen naar de zelfmoord van een leerling van die school. Meisje van 15 uit Staphorst sprong dinsdag voor de ogen van enkele klasgenoten voor de trein. En er gaan berichten dat ze zelfmoord heeft gepleegd omdat ze werd gepest. Dat meisje zou volgens de krant De Stentor in een afscheidsbrief de namen van haar pesters hebben genoemd. Bestuurder Berendsen van de VMBO-school AOC Terra. Wat wij als school doen is, uh, wij hebben ook inderdaad signalen en, en, en geruchten gehoord uh, dat er een relatie zou kunnen zijn met pesten. Nou, Dat nemen we zeer serieus, hè, want dat willen we absoluut uh, natuurlijk onderzoeken. Dus wat we op dit moment doen is dat we een intern onderzoek uh, gaan starten waarin we echt gaan kijken van zou een relatie kunnen zijn met pesten. En uh, wat zouden we daar dan eventueel van kunnen leren? De school heeft een herdenkingsruimte ingericht voor de leerlingen. Oud-topman Jeroen van der Veer neemt definitief afscheid van Shell. In mei stapte die na een termijn van vier jaar op als commissaris. Van der Veer heeft al in totaal 42 jaar gewerkt bij het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern. Tussen 2004 en 2009 was hij bestuursvoorzitter. ABN-amro-topman Gerrit Zalm is voorgedragen als nieuwe commissaris bij Shell. Een KNVB-scheidsrechter heeft afgelopen dinsdag... bij een oefenwedstrijd in Arnhem een klap gekregen. De scheidsrechter gaf een speler van amateurclub MASV... twee keer geel en dus rood voor Schelden. En de speler haalde daarop uit met de scheidsrechter... die onmiddellijk de wedstrijd staakte. De scheidsrechter heeft geen letsel eraan overgehouden. Hij twijfelt wel of hij dit weekend moet fluiten... en hij overweegt aangifte te doen. Dat incident gebeurde twee dagen na de stille tocht... voor grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Kort. Blanco Pro Cycling, dat wordt de nieuwe naam van de Rabobank Wielerploeg. De ploeg moest op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Nadat de Rabobank in oktober bekend maakte ermee te stoppen. Richard Plugge, communicatiemanager bij de Rabobank. Hoe zijn jullie tot die naam gekomen? Nou, de naam is uh, ja, verzonnen omdat we keken naar... Uh, ja, we starten een nieuwe ploeg. We, de Rabobank heeft ons uh, heel netjes achtergelaten. En uh, wij kunnen verder met, waar we op uitkwamen, een Blanco-vel. We kunnen opnieuw beginnen. Uh, het is een, uh, een geheel ja, nieuwe ploeg, dus, dus Blanco. En van, eigenlijk zo pratend kwamen we op die naam uit. Ja, ik begrijp er ook uit dat er nog geen nieuwe sponsor is gevonden. Is dat een teleurstelling? Nou, uh, er zijn diverse gesprekken en uh, wij hebben op 19 oktober is, uh, heeft de Rabobank aangekondigd dat ze uh, zouden stoppen met de sponsoring. Nou, dan is er nog een weekje van alles aan de hand, of twee weken, uh, voordat je een keer gaat nadenken van goh, hoe nu verder. En er zijn uh, wat partijen die zich hebben gemeld, maar het, is, het was gewoon veel te kort dag om voor uh, uh, dit moment uh, al uh, helemaal rond te zijn met iemand. Hoe ervaart u in gaandeweg de onderhandelingen, gaandeweg gesprekken, de stemming tegenover het wielrennen? Ik bedoel, het zal ook niet toevallig zijn dat een hoofdsponsor zich nog niet heeft aangediend. Want het wielrennen heeft natuurlijk niet zo'n goede naam. Hoe gaat u daarmee om? Nou. Dat... Er zijn een aantal sponsoren die zeggen, uh, inderdaad, die hebben het daarover. Uh, die, hebben ook, uh, die vragen ook aan ons van wat doen jullie eraan om uh, in de toekomst uh, het, het allemaal goed te doen. En uh, ja, wij hebben het in het verleden ook goed gedaan. Uh, maar hoe gaan jullie dat in de, in de toekomst waarborgen? Dus dat zijn inderdaad vragen die je krijgt. En tegelijkertijd zien een hoop sponsoren... Uh, ja, zoals iemand zei, het is eigenlijk een soort buyers market op dit moment. Als je in de aandelenkoers kijkt, het kan alleen maar beter worden, lijkt het. Of dat is een beetje het gevoel bij mensen, want ze zien dat heel veel ploegen allerlei activiteiten ontplooien om, ja, om, om naar een geloofwaardige sport te gaan. Um, Blanco Pro Cycling, en uh, ja, u bent genoemd als uh, nieuwe directeur. Wat worden de doelstellingen? Nou, we willen met, een, uh, met onze ploeg uh, op een geloofwaardige en eerlijke manier uh, op het hoogste niveau presteren. We hebben een Nederlands uh, uh, jonge ploeg, voornamelijk Nederlandse renners, die we naar de, naar de top willen begeleiden. Wat dat betreft blijft het hetzelfde. En uh, nogmaals, we willen zo hoog mogelijk uh, presteren uh, binnen de, de World Tour. En wat ziet u als uw eigen belangrijkste taak? Want u bent de baas. Mijn eigen belangrijkste taak is A, dat, die, uh, uh, dat die ploeg uh, kan doen wat ik net schets. Hè. De, dus die, die doelstellingen naar kan, uh, kan streven en naar kan leven. En uh, ik wil ervoor zorgen dat wij uh, nog jaren met deze ploeg verder kunnen. Dank u wel Richard Plug. Per 1 januari dus de nieuwe algemeen directeur van die Rabo-ploeg. Blanco Pro Cycling, zo gaat hij heten. Um, ik geef u nog een keer de hoofdpunten om 13 over 1. De gemeente Den Haag onderzoekt een nieuwe eigen spoorverbinding met Brussel. Ze vinden dat ze nu geïsoleerd liggen. Volgens Rusland verliest Assad terrein in Syrië. En u hoorde het net, de rabo Wielermannen gaan verder onder de naam Blanco Pro Cycling. Dat was hem weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg weer met lunch.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 Geld lenen kost geld. Kerstinkopen doen was nog nooit zo voordelig als bij Macro. Alleen vandaag gratis kerstverlichting met 120 ledlampjes. Gratis! Dat bespaart uw bedrijf een hoop energie. Kijk voor de actievoorwaarden op macro.nl. Macro, partner voor Ondernemend Nederland. Vijf keer per dag water halen. En daardoor school missen. Soetarshini uit Sri Lanka droomt van een waterput in de buurt. Bekijk haar verhaal op zoa.nl en steun zoa. Zoa. Hulp. Hoop. Herstel. Stel, u heeft allerlei goede voornemens, zoals meer bewegen, gezonder eten... en net zoveel leuke dingen doen als in het afgelopen jaar. Als u een AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt... dan is er één voornemen dat u echt aan uw lijstje moet toevoegen. En dat is kijken op svb.nl. Want hier vindt u alle informatie rondom uw AOW... Dan hoeft u ook dit jaar niets te missen. SVB voor het leven. De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus en dus besparen. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl Post van de Sociale Verzekeringsbank voortaan digitaal ontvangen? Ga naar svb.nl Dit is Radio 1, NCRV -E. Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch zometeen met bedrijfsregisseur Richard Franken, die door bedrijven steeds vaker wordt ingeschakeld om personeel door te lichten. Voor In de praktijk zijn we deze week in het Obesitascentrum in Amsterdam. Daar vertelt Wilma Verbeek hoe haar omvanger vroeger voor zorgde dat ze smoesjes verzon om maar niet op een terras te hoeven zitten met krappe stoelen. Nou, zullen we hier maar niet gaan zitten? Volgens mij is dat terras leuker. Dat was een hele goede altijd. Het ziet er daar gezelliger uit. Of, oh, wacht, daar kunnen we in de zon zitten of juist niet in de zon zitten. Zonder dat je dan precies hoeft uit te leggen waarom je liever niet op dat terras zit. Om half twee beginnen we met uh, um, Stam.nl. En uh, ja, het is uh, bijna oud en nieuw. Bijna elk jaar traditioneel zo in deze dagen hebben we het wel een keer over vuurwerk. En dat zal ook vanmiddag weer het geval zijn. Het vuurwerkgebruik in Nederland slaat door. Dat is de stelling. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. SMS dat naar 7070, 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Onder druk van de recessie moet er steeds efficiënter worden gewerkt. En dat is niks nieuws, maar dat er daardoor personeel strenger gecontroleerd en gescreend wordt, misschien wel. Een beroepsgroep die daarvoor steeds vaker wordt ingeschakeld is uh, de bedrijfsrecherche. Waarom is het nodig om personeel helemaal door te lichten? Wat levert het op? En mag het eigenlijk allemaal maar zo? Ik praat erover met Richard Franken, directeur van Hofman Bedrijfsreserche. en dat is ook nog eens een keer commercieel directeur van Trigion, een van de grote beveiligingsbedrijven in Nederland. Dag meneer Franken, goedemiddag. Goedemiddag meneer Van den Berg. Ja, de crisis zorgt ervoor dat het aantal aanvragen bij u flink stijgt. Hoe komt dat? Nou, dat is deels omdat uh, bedrijven nog beter dan anders in een crisistijd moeten nadenken over welke, uh, welke persoon ze op, uh, uh, op een gevoelige plek gaan zetten. Dus de juiste persoon op de juiste plek vraagt dan wat meer screening aan die voorkant. Maar het zijn ook vragen die we krijgen... naar aanleiding van het signaleren van incidenten. Men vermoedt dat er wat aan de hand is en wil dat toch snel opgelost zien. Want uh, alle inefficiëntie moet er dan toch uit. Dus ook mensen die het wat min en nauw met regels nemen. Ja. Waar moeten we dan aan denken? Wat, wat gebeurt er allemaal zo op de bedrijfsvloer? Nou, we hebben geconstateerd in 2012... Uh, het is nog niet eens om, maar we durven die top drie toch wel uh, te verklappen... dat de crisis een ander beeld geeft van, uh, van fraudeverschijnselen dan andere jaren... Op een zeg maar, gedeelde nummer één plek staan diefstal van dan wel verduistering van goederen en geld van de zaak. Oneigenlijk met je tijd omgaan is op de nummer twee te vinden. Dat betekent van grijs verzuim. Je bent niet ziek, maar je meldt je toch ziek. Tot gewoon het andere uiterste een concurrerende business opzetten... voor jezelf in de basentijd. Dat is helemaal mooi. Ja, dat <laughs> gebeurt toch ook. En uh, nummer drie is informatielekkage. Om daar zelf beter van te worden. Door die informatie te verkopen. Of daarmee naar een concurrent te gaan. Of daarmee zelf weer te beginnen. En normaal staat die in combinatie met cybercriminaliteit op, de, op, op nummer één. Alleen we ja. hebben nu meer last van die andere ja, ja, ja. En u zegt dat is ook echt aan de crisis, aan de crisis gerelateerd. Dat mensen proberen toch hun eigen uh, zak wat meer te spekken dan uh, in, in voorgaande jaren. Ja, dat is terug te voeren op dat uh, mensen categorisch wat meer onzekerheid hebben rond het voortbestaan van hun functie. En in de ene sector is dat meer dan in de andere. Soms uh, niet zulke grote stappen als ze gewend waren, hebben meegemaakt waar het hun salaris betreft. Salarisontwikkeling of carrièreontwikkeling in een breder perspectief. Nou, al die gevoeligheden leiden tot hmm. frustratie. Waar een deel van uh, bes door besluit dit soort zaken te gaan doen. Zo ook van: dan uh, pakken we de baas maar terug. Omdat, uh, omdat ik eens een keer geen promotie heb gemaakt of zo. Ja, ja, ja, dan ga ik ja. maar zelf wat regelen. Ja. Hoe, hoe werkt dat nou? Hè? Uh, iemand heeft een bedrijf en uh, vermoedt iets of zo... en dan, dan bellen ze u. Hoe, hoe, en hoe gaat u dan te werk? Nou, in eerste instantie gaan we een goede analyse met degene die ons de opdracht verstrekt aan. En vragen naar hoe lang hij of zij al informatie heeft over, zien, over zeg maar dit soort verschijnselen. Wat voor verschijnselen het zijn, hoe concreet ze zijn. En uiteindelijk vragen we ook waar men aan denkt of men in een richting denkt. Overigens is dat meer een formaliteit, want we weten dat 90% van de gevallen... onze opdrachtgevers met andere namen en rugnummers komen dan waar wij later op stuiten. Oké, okay, dus het vermoeden is dan dat meneer... Meneer X uh, de grote uh, dader is en dan gaat u u uitzoeken en dan blijkt het meneer X niet te zijn. Maar meneer I, dus de vermoeden dus dat er dan wat aan de hand is, klopt dan wel. Het vermoeden dat er wat aan de hand is, klopt wel. Uh, wij um, starten met toch wel redelijke zekerheden. Want anders dan gaan we zeggen, dan kan u, kunt u het beter laten. Er gaat ook altijd wel wat kosten mee gemoeid. Of u kunt beter aan de preventiekant gaan zitten. U kunt beter dan maar voor, uh, niet uh, zo focussen op die dader... wie dat dan allemaal doet, maar proberen het in de toekomst te voorkomen. Nee, als die kans er ook reëel in zit dat je nog met betrokkenen... zoals dat in ons jargon, daders, uh, naar voren kunt komen... dan gaan we daarvoor. Alleen dan leert het ons dat uh, zeg maar het klassieke dat is en toch wat anders is dan waar de meeste opdrachtgevers mee komen je praat in dit verband over mensen met een lang dienstverband 25 jaar is geen uitzondering Oké, okay, dus dat en, zijn echte, echte mensen die al heel lang bij zo'n bedrijf werken vaak. De diehards, ja. Die ja. overal bij kunnen, die ontstellend veel vertrouwen genieten... En, en, en, en, en informatie ook hebben. Ze zijn onopvallend. We noemen het wel eens de grijze muizen uh -huh. in de sector. Ze zijn ogenschijnlijk heel loyaal. En ze zorgen er zeker voor dat ze geen onenigheid hebben met hun leidinggevende. Want ook dan kom je meer in de schijnwerp te staan. <lacht> en en, en, en ja, in de praktijk zie je dan ook dat zo'n situatie op gaat vallen... als iemand uit zijn systeem valt, zeg maar, ziek wordt of door andere omstandigheden eh, niet zijn werk kan blijven doen. Of ineens met een hele grote auto voorkomt rijden. Dat zijn meer de uiterlijke verschijnselen, <laughs> ja, dat je hoort van hij zit steeds in het casino en we ja, hadden ja. het geld van. of hij ja. woont veel te groot. Nou, daar moet je wel heel uh, objectief in blijven, want soms heeft dat met hele andere dingen te maken. Iemand heeft een mooie erfenis gehad of, ja. of zeg maar wat. Maar kunt u zich aangeven wat, over wat voor bedragen praten we gemiddeld, zeg maar, bij, bij, bij een bedrijf? Wat u dan, uh, ja, wat u, wat u achterhaalt? 1 op de vijf bedrijven in Nederland, de achterliggende drie, vier jaar zo gemiddeld genomen, wordt getroffen door een bedrijfsfraudeschade die echt van 10.000 euro tot in de honderdduizenden euro's loopt. Er zijn ook excessen waar het zelfs nog in nou, veel grotere, over veel grotere schades gaat. Nou kan ik me voorstellen als je werknemer bent van een bedrijf en je hoort dit gesprek, denk van ja, pot voor drie dubbeltjes, ik neem ook wel eens een keer een pen mee naar huis per ongeluk. Daar, ja. ga, daar gaat het niet over, neem ik aan? Of? Nee, daar gaat het niet over. Uh, mij wordt vaak de vraag gesteld van... joh, uh, mag je zomaar wat kopiëren van jezelf? Ik gebruik daarbij het voorbeeld wel eens van... als je je belastingaangifte uitprint thuis en je wil er nog een kopietje van... en je doet dat op de zaak of verzinnen iets vergelijkbaars, dan zal niemand daar wakker van liggen. Ga maar... je structureel iets doen voor jezelf of voor je vereniging waar Club, je... Clubblad van de Vereniging uh, Bijvoorbeeld, elke mee elke mee kopiëren. ja. Ja, dan zou je moeten begrijpen dat dat wat uh, gevoeliger kan liggen. Ook naar je collega's toe. En dan adviseren we, maak dat gewoon bespreekbaar. Ja. Vraag dat. En zo zijn er talloze voorbeelden. Kan ik met deze opdrachtgever wel naar uh, een theater of naar een voetbalwedstrijd. Maak het bespreekbaar. Dan haal je het al uit de zweem van verdachtmakingen. Ja. Um, goed, u, u constateert dat dan. Of legt dat dan met die basis. Wanneer komt eigenlijk de, want ik, dus dit zijn ook gevallen. En zeker bij de grotere zaken lijkt me dat ook de, gewoon de politie toch uh, ingeschakeld moet worden. Ja, uh, na natuurlijk uh, doen wij dat ook, maar dan vaak met een compleet uh, rapport. Uh, de politie neemt dat dan over en gaat verder de stappen zetten die daarbij horen. Gaat het ook zeg maar, uh, in een proces verbaal verwerken om uiteindelijk er een strafrechtszaak van te maken. Maar veel opdrachtgevers staan, zitten niet te wachten op een strafrechtszaak. willen liever de schade verhalen. En dat kan civielrechtelijk, even duur gezegd. Dus het kan onderhands, onder elkaar ook nog geregeld worden. Mm -hmm. kan via een andere rechter. En de politie heeft andere prioriteiten in de veiligheidszorg in onze samenleving... Daarnaast is beveiliging, waar ook beveiligen tegen, fraudepreventie, of tegen fraudeverschijnselen bij hoort, beter gezegd, is een bedrijfseconomische afweging voor een bedrijf. Het ene bedrijf doet daar veel aan en het ander weinig. En het zou niet zo moeten zijn dat de politie bij bedrijven die dat niet zo in de hand hebben, daar heel veel energie in nee. moet steken. Dus u geeft die, adv die adviezen ook van ik bedoel, iemand heeft een groot magazijn, daar wordt ze voortdurend wat gejat, uh, nou hang er eens dus een keer een camera neer of zo. uh, zoiets. Ja, we geven ook bredere adviezen. Dat zie je overigens ook toenemen uh, de laatste uh, twee jaar. Uh, screeningen noemde ik al, wat een enorme vlucht krijgt. Dat is ook een preventiemaatregel. Nou, hoe ver mag uh, u daar eigenlijk in gaan? Want u, u bent, uh, met alle respect natuurlijk, maar u bent ook maar gewoon een Nederlandse burger. U mag u mij alles vragen en mag u alles van mij uh, opzoeken op, op, op en zo? Uh, nou, laat ik het u uitleggen. We zijn, uh, net als u zegt, gewone burgers met niet meer bevoegdheden dan de gewone burger heeft. Uh, we worden wel speciaal opgeleid als regisseur. Uh, dat valt onder het wettelijke regime, daar is regelgeving voor. valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. Uh, we moeten ook een antecedentenonderzoek on, uh, door, uh, doorlopen. Voor, en dat wordt ook geregeld gedaan om de paar jaar. Daarmee is een stukje borging gedaan. Maar uh, je vindt vooral aan de bedrijfsrecherche overigens ook veel uh, politieregisseurs die die kant op gaan... vind je mensen die heel innovatief met de hun beschikbare informatie om kunnen gaan. Zo is er heel veel uh, op internet te vinden over mensen. In de social media hoek bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar uh, het is meer het uh, aan elkaar uh, kunnen plakken van allerlei complexe zaken... Om daar maar uh, uiteindelijk die ja. betrokkenen mee te confronteren. Dus maar, je moet maar, vooral heel slim zijn. Maar stel dat er een vermoeden is dat ik iets heb gedaan... Uh, dat, en u, u roept mij op het kantoor, dan kan ik ook gewoon zeggen... nou, ja, ik kom gewoon niet, want wie bent u eigenlijk? Dat, dat kan. We zullen dan ook zeggen dat is u goed recht. Dat moet u nu doen. Of u daar verstandig aan doet, is een tweede. Want dan gaan we het zomaar bij de rechter voorleggen. En ja. Ja, wie weet, had u dan toch liever tegen ons wat gezegd. Ja. En de meeste mensen blijven dan toch wel zitten. Ja, ik snap het. Uh, er is de laatste tijd ook veel te doen hè, over bijvoorbeeld over die, die, die, uh, die leaseauto's en dat soort dingen. Uh, mensen die dan toch met, hun, met de auto van de zaak uh, allerlei privé dingen doen. Uh, die, er is een, lijkt me in deze branche, ook een, een, een schemengebied. Van wanneer is nou iets nog uh, privé? Wanneer is het nou toch voor de zaak? Uh, ja, is, is, is, dat, is dat moeilijk? Dat is moeilijk. Wij adviseren bedrijven daar ook om uh, zo duidelijk mogelijk in te zijn. En je kan niet alles in procedures vervangen... maar dan heb je nog een beetje de geest van de wet. Hè? De, de, de, de achtergrond van een procedure. Communiceer er ook vooral veel over met je mensen... wat wel en dat niet mag. Er zijn uh, thema's als het nieuwe werken bijvoorbeeld. Plaats en tijd onafhankelijk gaan werken. Dan zie je ook dat bedrijven daar even aan moeten wennen... en dan nieuwe regeltjes gaan schrijven daarover. Waar het veiligheid en beveiliging betreft. Uh, dat is één. Aan de andere kant uh, vind ik dat je ook controle mag uitvoeren als werkgever... Dat doe je deels voor de veiligheid van je mensen, maar dat doe je ook voor de continuïteit van het totaal, het, het grote bedrijf. Dan wil je niet dat een individu dat in de war schopt. En um, ja, goed, dan, dan, er hoeft niks schemerigs te gebeuren, want het is allemaal redelijk wettelijk geregeld. Ook de ondernemingsraad binnen een bedrijf heeft behoorlijke zeggenschap. En daar hoort de directie van tevoren acties mee af te stemmen en maatregelen. Is het leuk werk, meneer Franken? Het is heel leuk werk, omdat het elke dag anders is. Omdat je ook echt helpt. Er komt ook stuk, soms een stukje emotie aan de kant van een opdrachtgever bij kijken. Dus je kunt werkelijk in een behoefte voorzien. En dat, dat is heel prettig. Ja. Richard Franke, hartelijk dank voor het gesprek. Hij werkt dus als directeur van Hofman Bedrijfsrecherche... en ook nog eens een keer commercieel directeur bij Trigion. Een groot beveiligingsbedrijf. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Anne van der Veen loopt al de hele week mee bij het obesitascentrum Centrum Amsterdam in het Sint-Lucas-Andreas ziekenhuis. Doordat Nederland steeds dikker wordt, krijgen steeds meer mensen een maagverkleining. Uh, ze sprak met Wilma Verbeek, die is 50 kilo afgevallen, maar ze weet nog goed hoe het de eerste keer was toen ze dat centrum daar binnenkwam. Nou, de eerste keer dat je hier komt, en dan, dan ben je nog veel te zwaar... en je hebt een lijf wat, wat nergens uh, in past en te groot en te dik. En dan kom je hier en dan zijn er stoelen waar je zonder problemen in kan gaan zitten. Nou, dat voelt als zo'n warm bad. Want normaal gesproken, als je zo zwaar bent, als je naar een terrasje gaat... moet je altijd uitkijken van uh, kan ik erin, zak ik er niet door en kom ik er weer uit. Want dat is ook heel gênant op een terras als je niet uit je terrasstoel komt. En hier is de, de eerste plek waar je daar geen rekening mee hoeft te houden. Hoe lang duurde dat bijvoorbeeld dat je daaraan gewend was, dat je dus gewoon op een terrasje kon neerploffen zonder de stoelen te checken? Um, nou misschien doe ik dat onbewust af en toe nog wel hoor. Dat je dat je toch denkt van hm, kan dat? Dat zijn die kleine momentjes die af en toe nog boven uh, komen bubbelen. Dat je daar even voorzichtig uh, in bent. Het is dus wel even wennen aan het nieuwe lichaam. Om daarbij te helpen, heeft het obesitascentrum Amsterdam een uitgebreid natraject waarbij ze psychologische hulp bieden... Zo naar, naar buiten toe. maar ook de mensen stimuleren om te gaan bewegen. Astrid is ook heel fanatiek. Die is al begonnen voordat ik het oh. startzijn heb gegeven. Een heel deel van de mensen verwacht dat door het afvallen... Uh, ze vanzelf meer gaan bewegen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan in één keer genoeg beweegt. Uh, daarin uh, ja, proberen wij ze wat achtergrondinformatie te geven... over wat bewegen nou met je lichaam doet. En ook hoe je dat uh, kan opbouwen... Want je kunt niet verwachten als je niks aan bewegen hebt gedaan... dat je dan in één keer uh, de marathon kan lopen. Dat zul je in kleine stapjes moeten opbouwen. En dat is wat wij uh, ja, met onze patiënten doornemen eigenlijk. Het is mijn eigen gebakken suikervrije, uh, welgezoet, maar suikervrije ontbijtkoek. Is het wat? Hij is lekker, hij is niet echt te zoet. Wil je ook even proeven? Ik wil ook wel even proeven. Of uh, moet je hier nog weken mee doen? Nee hoor, nee. ik bak het regelmatig, dus dat is geen probleem. Heerlijk. Wilma Verbeek heeft haar levensstijl al helemaal aangepast en is eraan gewend. Mevrouw Lever, die net is geopereerd, staat nog helemaal aan het begin. Gordijn dicht. Ik heb het altijd graag willen zeggen. Hoe is het met de patiënt? Nou, het gaat heel goed met de patiënt. Deze patiënt is uh, eigenlijk heel goed te doorgekomen. Gisteren nog niks gegeten natuurlijk, want dat kan niet. En vandaag zijn we de hele dag uh, bezig met kleine hapjes... En zo meteen krijgen we weer een eetmomentje. Ja, we leven van eetmomentje naar eetmomentje, naar beweegmomentje. Want ook al heb je door de maagverkleining veel minder honger... eten blijft een belangrijke rol spelen. Je moet er heel bewust mee omgaan met zo'n kleine maag. Dat betekent, er kan gewoon niet zoveel in. En als wij nou samen uit eten gaan en het is heel gezellig, dan moet ik extra opletten dat ik niet dat hapje te veel neem. Maar van jij, als jij een hapje te veel neemt, dat je denkt, ja, nee, minder fijn. En bij mij kan dat heel erg verkeerd vallen. Uh, dus daar moet je, moet je alert op zijn als je uit eten bent. Um, maar als wij samen zeg maar, voor, een, voor een hoofdmaaltijd gaan, ja, ik denk dat je... Um, ik eet ongeveer de hoeveelheid die op een gebakken bordje past. Dat, dat ja. Ondertussen wordt er doorgesport. Maar ondanks alle begeleiding moet je het uiteindelijk zelf doen. Doen we nog een rondje? Ook voor de bewegingsdeskundigen <laughs> is het wel eens lastig om mensen in de benen te krijgen. Nee hoor. Hm. Bij 20% van de patiënten lukt het uiteindelijk niet om genoeg af te vallen. Het is uh, een uitdaging om mensen aan het bewegen te krijgen. Dus uh, nou ja, dat is wel, uh, wel boeiend. En gedrag veranderen is het allermoeilijkste wat er is voor Ieder mens. En dat geldt dus ook op gebied van bewegen. Dus daar zit gewoon een enorme uitdaging in. Bij Wilma Verbeek is het allemaal gelukt. En ze heeft een stok achter de deur. Haar oude spijkerbroek. Dat is een maat 52. Dat is heel groot. Als je nagaat dat ik nu met beide benen eigenlijk in één pijp pas. dan, dan geeft dat denk ik wel een beeld. En We vouwen hem heel even uit. En niet om te pesten hoor. maar gewoon omdat als ik naar zo'n slank iemand zit. Dat het bijna ongelooflijk is. Nou ja, dat die broek bijna te strak zat. Ja, ja, nou ja daarom heb ik hem ook bewaard. Gewoon als, als herinnering voor mezelf. Als reminder van, ja, maar dat nooit meer. Ja, Robesius, dat is centrum in Amsterdam. Morgen sluiten we deze week af van in de praktijk. Anne van der Veen is de verslaggever die daar de hele week rondloopt. We gaan zo meteen naar standpunt.nl, de stelling. Het vuurwerkgebruik in Nederland slaat door. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. We gaan het allemaal horen zometeen na het nieuws. En dat komt uh, via Lieselotte Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. Klokkenluider Floor Drost krijgt van het ministerie van Binnenlandse Zaken een schadevergoeding. Over de hoogte van de vergoeding doen beide partijen geen mededelingen. Maar eerder wees Drost een aanbod van enkele tonnen nog af. Drost was na Adbos de tweede klokkenluider in de bouwfraude. Door het aan de kaak stellen van de misstanden werd hij persona non grata in de bouwwereld. En ging zijn bedrijf te gronden. Een KNVB-scheidsrechter heeft afgelopen dinsdag bij een oefenwedstrijd in Arnhem een klap gekregen. De scheidsrechter gaf een speler van amateurclub MASV twee keer Geel en dus rood voor Schelde. Speler haalde daarop uit naar de scheidsrechter die de wedstrijd meteen staakte. De scheidsrechter heeft geen letsel opgelopen. Hij twijfelt wel of hij dit weekend moet fluiten en overweegt aangifte te doen. De potentiële beroepsbevolking blijft op peil, verwacht het CBS. Het effect van de vergrijzing wordt op de lange termijn teniet gedaan... door de verhoging van de AOW-leeftijd. Na de verhoging horen mensen tussen de 65 en 67... ook bij de potentiële beroepsbevolking. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Jurgen van den Berg. De kans dat er de, de komende jaarwisseling vuurwerkdoden gaan vallen is levensgroot. En dus moet er iets gebeuren, vindt de stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie. Die club staat onder leiding van meester Pieter van Vollehoven. Om de ellende te beperken, komt de stichting met een aantal adviezen. Vrijwilligers moeten politie, brandweer en ambulancediensten ondersteunen. En vuurwerk zou pas vanaf 10 uur s'avonds mogen worden afgestoken in plaats van 10 uur s ochtends. Maar zijn het niet gewoon labmiddelen en moet consumentenvuurwerk gewoon worden verboden om doden tijdens de jaarwisseling te voorkomen? Ik praat erover met de fractievoorzitter van GroenLinks... in de gemeenteraad van Rotterdam, Arno Bonten. En die is al jaren bezig met plannen om dat vuurwerk met oud en nieuw... wat beter te reguleren. Dag meneer Bonten, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eigenlijk he hebben we een soort uitnodiging staan dat u elk jaar even komt... Hè, om, uh, om weer ja. uh, met ons ja, te ja, praten het over, het dat, ja. over dat vuurwerk. Maar goed, het is, het is ook een zaak. En uh, Van Vollen heeft het vanmorgen in de, de Telegraaf uitgebreid uh, aangekondigd... ook weer dat er uh, mogelijk zelfs deze jaarwisseling doden gaan vallen. Dus een belangrijk onderwerp. Uh, u kent ik tussen het klappen van de zweep. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin Kort antwoord, ja of nee. Als iemand zijn hand verliest door het afsteken van illegaal vuurwerk... is dat eigen schuld dikke bult. Nee. Ik had gehoopt dat de crisis de verkoop van vuurwerk zou verminderen. Uh, stiekem wel, ja. GroenLinks houdt zelf ook wel flink van wat vuurwerk. Politiek vuurwerk uh, af en toe wel. Ja, behoorlijk, hè? Er zijn flink wat zeven klappers bij. <laughs> um, goed, we gaan naar de stelling. En ik roep onze luisteraars op om ook te reageren daarop. Iedereen heeft daar toch wel een mening over. Het vuurwerkgebruik in Nederland slaat door. Dat is die stelling. Bent u het eens of oneens? SMS dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt naar onze website gaan. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Vuurwerkgebruik in Nederland slaat door. Meneer Bonte, eens of oneens? Ja, daar ben ik het mee eens. En uh, eigenlijk zie je dat in de afgelopen jaren... Uh, en, en dit jaar uh, wordt er weer meer vuurwerk verkocht dan, dan voorgaande jaren... eigenlijk de overlast uh, steeds meer toeneemt... en dat uh, oud en nieuw steeds minder een feestje is... wat het eigenlijk toch wel zou moeten zijn. Ik zei het al in het begin, u bent daar al heel veel jaren mee bezig. Uh, ook met allerlei plannen en zo, daar komen we zo meteen nog wel even over te praten. Wat, wat is eigenlijk uw, uw persoonlijke drijfveer dat u zo met dat vuurwerk uh, bezig bent? Nou, ik merk in de stad waar ik woon, in, in Rotterdam... dat uh, met oud en nieuw, uh, wat toch eigenlijk een hoogtepunt in het jaar uh, zou moeten zijn... Uh, dat er een recordaantal vernielingen worden aangebracht... dat er een recordaantal slachtoffers uh, vallen... dus mensen die hun leven lang uh, letsel met zich mee uh, moeten dragen... en dat um, er uh, heel veel mensen zijn die gewoon de straat niet op durven. Dus uh, niet naar vrienden of familie durven om ze een goed nieuw jaar uh, te wensen. En, en, dus ik ben daar eens over na gaan denken, en dat is eigenlijk te gek voor woorden op uh, ja, een dag die eigenlijk een, een, een groot feest zou moeten zijn. Hmm. En dat, dat heeft me uh, ertoe gebracht om overigens samen met mijn collega David Rietveld... Uh, fractievoorzitter GroenLinks in Den Haag... Ja. om dit onderwerp op de agenda te zetten. Ja. En u hebt ons gepleit voor een, voor een algeheel vuurwerkverbod. Althans dat er dan een, een soort gemeenschappelijk vuurwerk wordt afgestoken benieuze, in zo'n stad. professioneel vuurwerk in Precies. elke gemeente. Ja. Waar iedereen naartoe kan. Maar goed, voorlopig daar nog niet de handen voor op elkaar. Um, Vuurwerkalarm stond er vanmorgen voor op de Telegraaf. Um, ja, is dat niet een beetje overdreven? Nou ja, goed. De telegraaf weet altijd van overdrijven, maar ik denk in dit geval uh, dat ze redelijk in, in, in de goede richting komen. Uh, Pieter van Volle die, die waarschuwt inderdaad voor vuurwerkdoden. Um, uh, nou, ik vind vuurwerk vier, eigenlijk al, al ernstig genoeg. En in de afgelopen jaren hebben we gewoon meegemaakt dat er per jaar uh, minimaal 100 slachtoffers vallen. Dus uh, mm. uh, vaak jonge mensen die uh, met een oog minder of een aantal vingers minder het nieuwe jaar ingaan. En uh, de rest van hun leven verminkt zijn. Uh, en dat, dat vind ik heel uh, ernstig. En uh, zou wat mij betreft uh, niet hoeven als we uh, de vuurwerktraditie uh, die, die inderdaad uit de hand is gelopen in de afgelopen decennia, als we die zouden moderniseren. Maar Van Vollenhoven zegt in dat uh, interview ook dat het een combinatie is. Hè? Het is dat, uh, dat illegale vuurwerk wordt afgestoken, maar mensen doen dat vaak met een slok op of zijn gewoon hartstikke dronken. En, en daar ja. komen de problemen van, zegt hij. Ja, nee, maar dat is ook zo. Uh, maar uh, wat de... is dan het grootste probleem, het vuurwerk of dat mensen gewoon uh, dronken zijn? Nou, een combinatie van beide. Hè. Hij constateert ook dat het vuurwerk steeds zwaarder is geworden. En dat het eigenlijk bijna niet meer te onderscheiden is van, van zware explosieven die in, in oorlogstijd worden ingezet. Dus de combinatie van uh, met, met een met een borrel op. Um, uh, ook ook uh, ja, niet wetende wat precies de effecten zijn van dat vuurwerk... en uh, de kracht van dat vuurwerk. ja Dat is een, een explosief mengsel wat uh, jaarlijks weer tot, tot hele grote problemen... en heel hmm. veel schade leidt. Dan even naar dat afsteekverbod, want uh, daar bent u toch eigenlijk wel voor... dat, dat consumenten niet zelf meer aan het uh, klooien gaan met vuurwerk. Uh, ja, daar pleit u al jaren voor. Uh, maar verplaats je daarmee dan toch niet de overlast? Of dat mensen juist in die illegaliteit allerlei spullen gaan halen... en dat het, en het juist uh, ja, aanlokkelijk wordt om, om zelf uh, met vuurwerk... Vuurwerk in de slag te gaan? Nou, dat denk ik niet. We hebben daar ook onderzoek naar laten doen. En uh, twee derde van de Nederlanders zegt. Uh, wij hebben heel graag uh, die professionalisering van uh, het vuurwerk met auto nieuw. Dus we hebben veel liever zo'n professionele show. dan dat ieder voor zich uh, zijn vuurwerk afsteekt. Onderzoek van Maurice de Hond, hè? dat jullie Maurice zelf mee laten heeft... doen. Ja. ja. ja. En, dus daar is breed draagvlak voor. In datzelfde onderzoek hebben we ook laten onderzoeken... Um, hè, als er zo'n verbod op consumentenvuurwerk komt... Um, uh, hoeveel procent van de mensen houdt zich daar dan aan? Nou, blijkt dat uh, ruim 95 procent van de mensen zich daar ook aan houdt. Dus dat er nog een klein groepje overblijft... die in ieder geval dan waarschijnlijk in het eerste jaar... Uh, toch nog stiekem dat vuurwerk blijft uh, afsteken. Nou, dat is veel behapbaarder. Dus uh, daar kan uh, op dat moment ook uh, uh, tegen opgetreden ja. worden. En dat is veel makkelijker dan nu. Want ja, uh, ook, ook de, de politie of andere hulpdiensten... Je, je, kan toch, je kan nauwelijks zien of iets nou uh, legaal vuurwerk is... want het is ook steeds zwaarder geworden... of, of illegaal vuurwerk. Uh, uh, de wijkagent kan niet... Uh, bij, bij elk vuurwerkpakket gaan controleren of, of het bonnetje wel van een Bonavine vuurwerkhandelaar komt. Ja. Nou, schermt u met de cijfers uit het onderzoek van Maurice de Hond? En u zit er beter in dan ik nog, maar wij hebben het rondgekeken. En, uh, Kees Meijer is van de Taskforce vuurwerk en uh, ja die komt dan met hele andere cijfers. Uh, en, en hij zegt ook dat dat verbod waar u dan zo voor pleit, dat is gewoon een gepasseerd station. Het heeft totaal geen zin. Ja, goed, dat is een mening. Als ik kijk in het buitenland, er zijn heel, de meeste landen ter wereld, daar wordt vuurwerk gewoon professioneel afgestoken. Dus dat zijn mensen die daarvoor opgeleid zijn en die dat ook in nuchtere staat doen. Nou, dan beperk je het aantal slachtoffers tot een, tot een minimum en hopelijk tot nul. Dat is de praktijk zoals die in de meeste landen voorkomt. Neem een land als Australië, daar 15 jaar geleden. Mocht daar iedereen ook zijn eigen vuurwerk voor zich afsteken? Dat leverde veel problemen op. En toen is er gekozen om dat gewoon professioneel te gaan doen. Nou, in de eerste jaren was dat nog eventjes wennen. Maar nu wil niemand meer anders. Mm. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat in Nederland doen. dat de steun die er nu al massaal is. voor een professioneel vuurwerk, dan alleen maar groter nou, wordt. Van volle zegt ook: het zou mogelijk moeten zijn. om een accijns op vuurwerk te heffen. Dus dat, hier, dat, of, ja, dat het veel hoger wordt allemaal nog. duurder dus om het aan te schaffen. En dat zou ook helpen. Nou ja, dat zou in ieder geval een, een, een stap in de goede richting zijn. Um, he, dan, dan zorg je in ieder geval dat de, de miljoenen euro's aan schade die er nu jaarlijks worden aangericht... dat die worden opgehoest door de mensen ja, die de schade zelf veroorzaken. Ja, want hij wil ook dat de schade dan daarmee betalen eigenlijk, he, met, ja. de, met de opbrengsten van die accijns. Dus ik vind dat een, een interessante gedachte. Uh, de keerzijde daarvan is wel, want je kan die accijns natuurlijk alleen maar op legaal vuurwerk uh, heffen dat ja. Uh, ja, de verleiding om dan illegaal vuurwerk te kopen uh, uh, misschien wat groter wordt. Ja. Dus het, het is, uh, het is een, goeie, een stap in de goede richting, een interessant idee... maar wat mij betreft uh, niet uh, ja. de grote oplossing. En nog even de pakkans over dat illegaal vuurwerk. Want uh, nou, ik geloof, wanneer was het gisteren of zo, uh, nog weer uh, in Gelderland... 500 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Maar, um, en ik snap ook, want we kijken altijd onmiddellijk naar de politie... en die hebben al zoveel andere taken die ze moeten uitvoeren... Maar, maar toch, uh, naar schatting wordt nu maar 5 tot 10 procent daarvan opgespoord. Dat is wel weinig, hè? Ja, dat is heel weinig. Uh, en uh, dat... dat baart me ook wel zorgen, want het betekent... Uh, dat illegaal vuurwerk ligt ook ergens opgeslagen. En uh, zeker in steden, als dat als, dat, uh, nou ja, als je ergens op in je, in je keldertje... dat vollaat met illegaal vuurwerk, uh, je weet ook niet hoe veilig dat is. Ja, er hoeft maar iets mis te gaan en je hebt, uh, je hebt een heel groot uh, ongeluk. En, uh, en wellicht ook, uh, ook dodelijke slachtoffers. Dus uh, dat baart me wel zorgen. Aan de andere kant, ja, de politie zit inderdaad ook met, uh, met beperkte middelen. Dus uh, die moet, uh, moeten de, de, uh, de menskracht die ze hebben ook wel... Uh, ja, ook ook voor andere dingen in kunnen zetten. Um, ja, dat, dat is eigenlijk alleen maar een extra argument om te zeggen... Uh, laten we dat, dat consumentenvuurwerk, legaal, illegaal... laten we dat nou gewoon niet doen met z'n allen. Um, uh, afsteken, uh, dat laten we aan professionals over. En dat is ook veel makkelijker mm. te handhaven. Nog even een paar dingen die uh, Van Vollenhoven ook nog noemt. Uh, bijvoorbeeld het afsteken, dat mag nu op dag vanaf 10 uur s ochtends. Hij zegt verplaatsen naar 10 uur s avonds. Ja, zou wel een uh, hele verbetering zijn... Uh, nu ja, wordt er eigenlijk heel de dag uh, word er, word er in het Wildeweg uh, geknald. Uh, uh, nou, dat, dat, dat levert uh, uh, ten eerste ook al een, een, een flinke uh, luchtverontreiniging op. Hè, uh, tegen de tijd dat, uh, dat de, de klok 12 uur slaat, uh, ja, dan zijn alle straten eigenlijk al uh, vergeven van uh, de kruiddampen. Uh, nou, dat, daar vallen niet direct slachtoffers, maar ik, ik nee, heb niet, in de afgelopen jaren prettig. ook heel veel uh, mails van mensen gehad. Uh, bijvoorbeeld mensen die, die aan astma lijden. Ja, die gaan echt door nou, een hel. Uh, ja. uh, Oké, okay, dus dat is een goed idee. Dan komt hij met dat plan van die vrijwilligers. Uh, hè, dus vrijwilligers die de hulpdiensten moeten gaan bijstaan. Een soort uh, stewards in voetbalstadions, daar werd het wel mee vergeleken. Ja ja, Het is eigenlijk te gek voor woorden dat dat nodig is. Hè? Uh, dat, uh, maar ik überhaupt... vroeg me ook afgelijk, wie, wie gaat ja. dat doen? Wie gaat op oudejaarsavond rondlopen met een hesje aan... en zeggen, hé, hey, uh, jongeman, uh, hou eens even op met dat vuurwerk afsteken. Met het risico dat je zelf zo'n ding naar je kop krijgt. Ja. Nou nee, ja, dat moeten sowieso moedige mensen zijn die dat, uh, die dat doen. Uh, gelukkig zijn er altijd wel mensen die, uh, nou ja, die, die zo'n verantwoordelijke taak op zich uh, willen nemen. Maar het, het, eigenlijk is het te gek voor woorden dat dat, dat, dat moet. Uh, en dat we in zo'n situatie terecht zijn gekomen. Dat oud en nieuw gewoon, uh, ja, dat, dat, dat het land even verandert in een, uh, in een oorlogssituatie. Mm. Uh, en, en alsof we uh, opeens in, in Damaskus uh, beland zijn uh, uh, één dag in het ja, jaar. Ja, ja dat, dat nee, maar de, de, We zijn dat normaal gaan, gaan vinden. We zijn dat normaal gaan vinden. Ook het openbaar vervoer wordt helemaal platgelegd. Eigenlijk heel gek, want het is juist een moment waarop mensen die, die, uh, nou, die een glaasje champagne op hebben... Uh, graag met het openbaar vervoer naar uh, vrienden of kennissen zouden willen en ook weer veilig terug. Maar dat rijdt niet. Um, en waarom rijdt het niet? Omdat uh, als het wel rijdt, ja, uh, de risico's op, uh, op vuurwerkongelukken enorm groot zijn. Ja. Uh, Kees Meijer, ik, ik noemde hem net al even, die Taskforce vuurwerk... die vindt het een goede zaak als we het harenplan uit de kast halen. Uh, dus dat mensen met uh, enorm uh, knalvuurwerk... Uh, dat je daar gewoon bij wijze van werk een filmpje van maakt... Of, of een foto of de namen doorgeeft aan de politie. beetje klikken is het natuurlijk, maar toch... Vindt u dat een ja, goed idee? Ik, ik weet niet of dat echt helpt hoor. Uh, volgens mij uh, de mensen die, die dat, uh, dat hele grote illegale knalvuurwerk gebruiken. Ja, die vinden het ook wel juist stoer om zo in de belangstelling te staan. Dus uh, het zou zelfs nog eens uh, zo uit kunnen pakken dat je uh, dan het gebruik in de hand uh, werkt. Uh, ik ben ook nooit zo van, van de kliksystemen. Maar um, uh, dus volgens mij moeten we het probleem veel, veel uh, fundamentele aanpakken. Even wat reacties van mensen nog op ons forum. Uh, verbonden aan de site www.stand.nl is weer een verdere beperking van de vrijheid. Langzamerhand mag er helemaal niks meer in dit land. Alleen maar geld verdienen door de linkse hobby's en de elitaire politieke hobby's zoals de EU, zegt deze meneer of mevrouw. Ja, nou ja maar Het is maar net uh, uh, wiens vrijheid uh, je voor strijdt. Um, ik zie dat door de huidige vuurwerkpraktijk... Uh, de vrijheid van heel veel mensen beknot wordt. Hè? Mensen die de straat niet meer op durven. Uh, ja, mensen die met, uh, met uh, enorm letsel de rest van hun leven uh, uh, door moeten brengen. Uh, daarmee wordt uh, de vrijheid van, uh, van heel veel mensen belemmerd. Uh, en ik zou naar een situatie toe willen... waarin iedereen in vrijheid uh, de buren en vrienden en familie uh, een, een prettig oud en nieuw kan wensen... en uh, we gezamenlijk naar een mooie professionele vuurwerk zou kunnen kijken. Nog iets van, van die keuzes? Want uh, ik moet eerlijk zeggen, daar verbaas ik mezelf dan ook over. We zitten midden in de crisis en iedereen moppert daar wel over... en er moet bezuinigd worden. Maar ja, als je dan kijkt weer naar die vuurwerkuitgaven... dat is elke keer weer meer. Hoe kan dat toch? Ja, ik snap dat ook niet. Daar heb ik me dit jaar ook wel over verbaasd. Vorig jaar zat er een klein dipje in de vuurwerkverkoop maar uh, dit jaar uh, wordt er weer uh, 5% uh, meer verkocht. Uh, ja, dat dat uh, toont aan dat er toch wel een, een, een kleine kern is... van uh, mensen die, uh, die steeds meer en meer... en steeds zwaarder en zwaarder vuurwerk uh, kopen... Uh, nou ja, op zichzelf gun ik uh, ieder zijn eigen pleziertje... maar uh, de rest van Nederland heeft daar oh. wel heel veel last van. We gaan luisteren, meneer Bonten, wat de luisteraars uh, dit keer vinden. Uh, u blijft meeluisteren, ik kom zo meteen graag bij u terug. Arno Bonten van GroenLinks in Rotterdam strijdt al jaren eigenlijk voor een uh, ja, vuurwerkvrije uh, oud en nieuw. Dat wil zeggen, wel een groot vuurwerk in een stad als Rotterdam... maar dan door professionals aangestoken, geen consumentenvuurwerk meer. Het vuurwerkgebruik in Nederland slaat door, dat is de stelling. Uh, voorlopig daarmee eens 87 van de luisteraars, 13 is het oneens daar hebben bijna duizend mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk. Alles wat de heer Bonten zegt is uit mijn hart gegrepen. Ik vind dat hij een geweldig verhaal houdt... maar ik heb toch een kritische kanttekening. Ik vind het een beetje luchtfietserij. Het is, uh, er is een volledige culturele revolutie nodig, denk ik... om, om het vuurwerkgebruik in Nederland in te dammen. En waarom? Ik weet van binnenuit hoeveel, hoe, hoe de politie al ontzettend belast is, overbelast. is. Ja. Zij kunnen een eventueel vuurwerkverbod onmogelijk handhaven. Daar komt bij dat er is in vele, vele wijken in Nederland... een opgefokte, agressieve sfeer op Oudjaarsavond waardoor het nog ontzettend moeilijk wordt. Een verbod, het, het zal het vuurwerkgebruik eerder stimuleren. Ik denk dat een, een, een, een, met dat Australische voorbeeld, dat lijkt aantrekkelijk... of dat hier zo gemakkelijk toe te passen is, weet ik niet. Maar een, een druppel op de goede plaat en elke druppel o, zou inderdaad ja. wel kunnen zijn... om te beginnen met een gigantische accijnis erop ja, te ja, leggen... Ja, dus wat, wat het heel ontrekkelijk stelt. maakt om het te ja. kopen. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Mevrouw Peters, de beeld... Dag. Ik ben het eens met het standpunt. Ik vind sowieso dat uh, vuurwerk alleen in de handen van professionelen moet zijn. Dan afgezien van het lichamelijk letsel. Het zal je kind maar wezen. Maar ik vind vooral het geld wat ervoor uitgegeven wordt. Ik hoor vanmorgen meer dan 70 miljoen, nu al. Ja. En dat in een tijd dat mensen naar de voedselbank moeten... Ja, Oké, okay. dank u wel. Uh, ja, er zijn ook mensen die zeggen: ja, haal onze lol nou toch niet uh, gewoon weg. We vinden dat gewoon leuk, elke auto nieuw. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Klaas Polkertz het Worken. Ja, ik ben het met de ook over eens, maar helemaal uitbannen, dat zal ook nooit lukken. Uh, ze hadden het over uh, accijns, maar ik, ik heb het dan over verwijdering bijdragen in verband met uh, milieuvervuiling. Ja. Uh, doe daar wat op en dan. het uh, keren doe je toch niet. Dus. Ja. En er zijn mensen die bijna geen geld hebben, maar wel geld voor vuurwerk. Ja, zeker. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Thomas Allesma. Hallo. Hallo. Ja, um, ik wil zeggen dat ik het eens ben uh, met de stelling. Um, ook Ik heb ervaring dat je s'nachts eigenlijk niet meer de weg uh, op kunt... Door, uh, door, door, door ook agressie met vuurwerk richting, uh, richting automobilisten. Um, en daarnaast, daar denk ik wel dat je, je moet de accijns... He, je, je kunt alles heel, gaar zwaar, heel zwaar gaan, uh, gaan belasten... Maar ik denk niet dat je daar het probleem mee oplost. Ik denk dat je veel meer in een soort samenwerkingsverband hè, naar, naar de bron moet. En moet gaan kijken of je niet het, echt het zware illegale vuurwerk... echt gewoon veel beter uit het land kunt weren. Ja. Maar ja, vijf tot tien procent wordt daarvan van gepakt maar door de politie. Dus dat, dat houdt ook niet echt over, hè? Ja, klopt. Nou ja, goed. Ik, ik ben er niet in gespecialiseerd, dus ik weet niet wat daar een goede aanpak in is. Ik denk alleen dat je op het moment dat je al het vuurwerk gaat verbieden... en dat gaat centraliseren bijvoorbeeld naar gemeente A... dan hè, gaan de kosten bij de gemeente liggen in plaats van de burger die zijn eigen vuurwerk koopt. En B, hou ook rekening mee dat heel veel mensen in een buitengebied wegkomen... die dan ook om twaalf uur gewoon niks en, he, helemaal niks meer hebben nee. en ook niks meer zien. En, nee. ja, het, ook, ook dus, dus voor de mensen in de steden hè, zal, het misschien, zal het misschien een kleine verandering zijn... Nee. maar gewoon mensen die ja, uh, in precies. de buitengebied zitten. Terechte opmerking ja. gaan we zo even voorleggen aan de Stadsmensbond. Hè, want uh, kijk of hij daar wel aan gedacht heeft. Uh, misschien moet hij die gewoon een afschieten of zoiets doen. Uh, dat doen ze altijd in het uh, platteland. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag Jorgen, hart. Hallo, met Harry Boetin uit Hollandse Veld. Hollandse Veld. Uh, Hup, ik ben tukie. het uh, uh, van tukie, ja. Ja, ja. <laughs> uh, Ik ben uh, het helemaal eens met uh, meneer Bontus. Uh, hij, uh, uh, ja, ik, ik hoor dan bij heel weinig dat, uh, van de. Er zit een vreselijke echo trouwens op de lijn. Oh, uh, ja. Nou, ik weet het ook niet. Praat maar door. Het, het Komt hier goed okay. binnen. Oké. Okay. Um, ja, ik heb een kat en uh, nou, dat beest is de, de laatste de laatste maand van het jaar is hij is die eigenlijk al helemaal, helemaal gek van, van het vuurwerk. En uh, ja, daar hoor ik de mensen nog maar weinig over. En uh, ja, zoals je, je net ook gesuggereerd werd, van uh, mensen gaan naar de voedselbank en uh, ja, ja. schieten toch onnoemelijk veel vuurwerk af. Je, je koopt zelf helemaal geen vuurwerk? Oh, um, nou, ik nou, twee keer in mijn leven heb ik vuurwerk gekocht. Oké. Okay. Nou, goed. Prima. Dank voor het telefoontje. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, dag. Met Joeko Pee. Um, ik vraag op welke planeet die meneer met wie u praat woont. Ik woon in Amsterdam. Ja. En daar begint het afschieten van het vuurwerk al weken van tevoren. <laughs> het gaat ook door weken daarna. Ja. Dus het gaat helemaal niet om die ene nacht. En het is dan ook maar één nacht. Ik het zo maar eens zeggen. Mensen roken zich de pleppen, geven er ook geld aan uit. Ook de mensen die naar de voetbalbank, voet, voedselbanken gaan. Um, ga, ga je daar naar werken? Het is veel effectiever dan dit. Ja. Lijkt mij. U zegt eigenlijk van, we moeten dat mij op de koop toenemen. Eén keer per jaar even zo, uh, zeg maar nou, laten we zeggen, tweeënhalve dag rond oud en nieuw. En dan is het weer klaar. Zou, zijn, zou het leuk zijn. Voor Amsterdam duurt het langer. Ja. Maar in ieder geval is het, is het veel minder erg dan bijvoorbeeld roken. Ja, duidelijk. En... Dank u, oh, sorry. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Buren, Amersfoort. Dag meneer Burer. Uh, ik ben het op zich uh, wel eens met de stelling... Uh, dat er veel vuurwerk wordt afgestoken. Maar ik ben het niet eens uh, met uh, de stelling... dat dat uh, dan maar helemaal verboden moet worden. Want dat zou op meerdere gebieden moeten plaatsvinden... De mensen hebben daarin de vrijheid. Uh, alleen de overheid kan volgens mij alleen maar sturen... door de uh, accijns te verhogen... en door de handhaving uh, te verscherpen. Hè, dat zie ik als uh, de enige mogelijkheden. Maar niet de vrijheid van besteding aantasten... want uh, dat kan op vele gebieden plaatsvinden... wat ja. slecht is voor uh, de mensheid. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, ja goedemiddag. goedemiddag. Hallo? Ja, standbeetel. Goedemiddag. Ik hoor niks. Zelfs geen Hallo. Hallo. Zeg maar. Ja, Martien. Ik ben tegen de stelling. En waarom? Nou, omdat uh, het is natuurlijk maar een beperkt deel wat gewoon echt misbruik maakt van, uh, van vuurwerk en dat moet ook gewoon worden aangepakt. Maar er zijn ongelooflijk veel mensen die heel veel plezier beleven aan uh, vuurwerk. Uh, dat is zeker het geval. En u zegt die moet je dat niet afnemen. Nee, die moet je dan niet afnemen. Je moet gewoon aanpakken wat gewoon niet goed is. Dat doen we met, uh, met het voetbal, dat doen we met allerlei andere dingen. En dat moet je met het vuurwerk net zo doen. En de rest moet je gewoon echt laten genieten van het afsteken van het vuurwerk. Ik heb het jarenlang gedaan. Ik heb er echt heel veel uh, van genoten. Daarna, ja. De laatste, keer wat ouder, dus de laatste jaren doe ik dat niet meer. Nee, nee. Oké. Okay. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ik heb het idee dat iemand hier nu een strijker aan het aansteken is. En dat we nu een enorme knal gaan horen. Kunnen we daarmee de uitzending uit? Of krijgen we toch nog een reactie, wellicht? Wel een reactie, maar dat klinkt een beetje... Eh, dat je zegt, nou... goede goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent met de laatste. Kone met collega Drijfhout, Alderkerk. Dag, meneer Drijfhout. Nou, ik ben het volledig eens met de stelling... Helemaal eens. Maar we moeten er ophouden te praten over. Elk jaar komt het weer. Elk jaar praten we weer over het vuurwerk. Ja. Rond december weer. We moeten daar echt mee stoppen? Het... Zou u zich nou bijvoorbeeld aanmelden als vrijwilliger dan? Om, uh, wat wat uh, uh, uh, Van Vollen heeft, heeft geroepen. Hè? We moeten eigenlijk vrijwilligers. Ja. meelaten uh, mee lopen met politie en uh, de veiligheidsdiensten. Om, uh, nou ja, om een beetje toezicht te houden. Een soort stewards zoals die in de voetbalstadions ook wel uh, zijn. Nee, nee. I, nee. Uh, al alsjeblieft niet. Maar die, manier, die ene manier had het over. Er zijn mensen die, die, die veel plezier hebben aan het vuurwerk. Ja, er zijn ook mensen die plezier hebben aan het harde rijden. Ja, maar dus ook niet. Stop ermee, denk ik. Ja. Gewoon verbieden en dan concentreren op één plek in de gemeente. Ja. Nou, oké, okay, dank u wel voor het bellen. Ja, we gaan snel terug naar Arno Bonten. Toch ja. maar even met die, want de meneer komt uit Oldenkerk... en dat uh, ligt ook op het platteland. Uh, terecht dat er een beller over uh, begon. Uh, meneer Bonten, want u woont in de grote stad. Maar hoe doen we dat op het platteland? Kun je daar ook een centraal vuurwerk organiseren waar, uh, waar iedereen lol aan kan hebben? Ik denk het wel. Um, uh, het voordeel van het platteland is dat je ook een, een stuk verder kan kijken. Vaak dan, uh, dan de dichtbebouwde uh, steden. Uh, dus een, een, nou ja, een vuurwerk in een van de dorpskernen. Daar kunnen anderen ook, uh, ook van genieten. Ik geef wel toe dat het probleem uh, in de stad veel groter is dan op het platteland. Uh, en, en een van uh, de, de, de luisteraars zei ook... Um, ja, er is een cultuuromslag voor nodig. En ik denk dat dat helemaal uh, waar is. Hè? Dat je niet van het een op het andere jaar het, het uh, consumentenvuurwerk helemaal uit kan bieden. Maar is, is dat, dat ook de, zo... de reden dat de politieke zo uh, ja, ja, wat, wat treuzelig over doen? U bent een van de mensen die zich daar voortdurend over druk maakt... maar ik heb het idee dat in de Kamer ja ze, ze luisteren naar en, en er gebeurt eigenlijk helemaal niks... Nee, ik, ik vind dat uh, de politiek in de Kamer uh, zich uh, te veel uh, eenzijdig laat informeren door de vuurwerklobby. Hè, die aangeeft, ja, het, het probleem is niet zo groot, het is vooral illegaal vuurwerk. Uh, nou, het klopt dat illegaal vuurwerk uh, voor grote problemen zorgt, maar de meeste slachtoffers, meer dan 60 procent, uh, valt gewoon door legaal vuurwerk, wat ook steeds zwaarder wordt. Hmm. Dus uh, ik, ik zie dat uh, de meeste partijen in de Kamer uh, ja, helaas uh, uh, toch wat, uh, ja, wat conservatief zijn op dit uh, onderwerp. Ja. En ik, ik hoop dat we um, wellicht met een aantal steden voorop... Hè, Rotterdam, Den Haag, waar de problemen het groot zijn met, uh, met de vuurwerkoverlast... dat we daar al uh, stappen kunnen nemen om te zeggen... laten we gewoon een centraal vuurwerk organiseren... En uh, niet meer die overlast van ja. het uh, consumentenvuurwerk. U blijft doorgaan met uw missie, kortom. Uh, Arno Bonte, ja. GroenLinks, Rotterdam. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan Stam.nl. Vuurwerkgebruik in Nederland slaat door. 87% is het wel eens. 13% is het oneens. Um, ruim 1100 mensen gestemd. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Voor of tegenstanders. Maakt niet uit. Elsbeth steekt hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, de Nederlandse spoorwegen liggen een beetje, beetje onder vuur. Onder verscherpt toezicht gesteld. Naar aanleiding van het ongeluk in Amsterdam. Nieuwe dienstregeling. deze week ingegaan, ook veel gedoe over de Vira waar permanent problemen mee zijn. Wim Fabries is de directeur informatievoorziening... van de Nederlandse spoorwegen, dus die gaat een antwoord geven... op al onze prangende vragen op dat vlak. Verder praten we ook over de, de zelfmoord van dat meisje in Meppel. Mogelijk door pesten, dat doen we met Bram Bakker... en met de woordvoerder van de familie van Tim Ribberink... die een maand geleden ongeveer ook zelfmoord pleegde om die reden. En ook de vraag die jullie bespraken, eerder in het mediaforum... Moet je, moeten we erover blijven praten of niet? En, en hoe, hoe voorkom je dit soort dingen? Het blijft een hele ingewikkelde materie... Bespreken wij ook. Verder nog uh, koken met uh, Rudolf van Veen en John van der Heuvel met een nieuw programma. Oké, okay. nou uh, het is weer van alles wat uh, zo meteen uh, na tweeën. Dus wij blijven zeker luisteren. Dit is de dag met uh, Thijs en Elsbeth. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV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 De komende weken ga ik op zoek naar de mooiste levensverhalen... op het kleinste eiland van Nederland, Schiermonnikoog. Je wordt een ander mens, even uit de drukte. Bij de gratie van dit alles is de rest ook weer aardig. De rust, de ruimte, de leegte vooral. Het eilandgevoel van Schiermonnikoog. Vanavond om vijf voor acht bij RKK op Nederland 2. Wil je ook weten waar jouw geld naartoe gaat als je een goed doel steunt? Koop dan hulpgoederen via Unicef en weet wat je geeft. Bijvoorbeeld 28 mazelenvaccins voor 5 euro. Want elke dag sterven 19.000 kinderen aan oorzaken die we kunnen voorkomen. Mijn naam is Edwin Evers en ik vind dat het aantal nul moet zijn. Ga naar unicef.nl en geef vaccins. Het origineel is altijd beter...